Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je in Nederland asiel aanvraagt, ligt het er maar net aan wie het tegenover je krijgt. Bij de IND die erover gaat, hebben ze te weinig mensen en daardoor te weinig tijd om asielaanvragen te behandelen. Volgens de inspectie zorgt dat ervoor dat mensen soms onterecht asiel krijgen of juist niet, omdat degene die het dossier bekijkt in korte tijd moet bepalen of je iemands verhaal gelooft. Bij de IND hebben ze al een hele tijd te weinig geld en personeel. Medewerkers slaan nu al pauzes over en werken vaak s'avonds door. Maar de achterstanden blijven oplopen. Volgens onderzoekers moet het ministerie van Justitie ervoor zorgen dat er snel meer middelen en geld naar de IND gaan om de problemen aan te pakken. De gevangenis in Sittard heeft per ongeluk een tbs'er vrijgelaten. De man zat in een kliniek maar overtrad een regel waardoor hij voor een week naar de gevangenis moest. Hij moest daarna wel terug naar de kliniek, maar dat was niet helemaal duidelijk, vertelt deze verslaggever van L1. De gevangenis wist niet eens dat het om een tbs'er ging, wist niet dat hij terug moest... Dus die is gewoon met zijn zakje kleren en andere eventuele bezittingen is die op straat gezet. Klein gelukje bij een ongeluk. De man heeft zichzelf later op de dag netjes gemeld bij de kliniek. Gegevens van miljoenen gebruikers van LGBTQ-dating-app Grindr zijn jarenlang te koop geweest, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Adverteerders konden zien met wie gebruikers afspraken en waar mensen woonden en werkten. Het probleem ligt erg gevoelig omdat in sommige landen homoseksualiteit verboden is en mensen hierdoor gechanteerd kunnen worden. En op vliegveld Teuge is gisteren een bijzondere passagier geland. Niemand minder dan Sinterklaas was in het vliegtuig gestapt voor een bezoekje aan ons land. Was wel gek zo, in korte tabbert en met zomermeiter. Ja, maar dat is een verhaal. Dat heeft met corona te maken hè. U heeft zich laten overhalen om toch op een ander tijdstip over te komen? Over, op een ander stip over te komen. Ja, want inderdaad, de afgelopen twee jaar ging het bezoek op het laatste moment niet door vanwege corona. Maar komende winter is hij er weer gewoon. Ik denk in november, denk ik. Maar dan moet ik nog even in de agenda kijken, want kan, zo ver kan ik niet vooruitkijken. Hopelijk heeft hij 2 juli wel nog helder voor ogen. Dan is er een groot feest in het dorp Randwijk. Een dag later vliegt de Sint weer terug naar Spanje. Vanuit het noorden steeds meer wolken, kans op wat regen ook. In het zuiden blijft het grotendeels zonnig. De komende uren breekt de zon overal verder door. Het wordt 11 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen BV oost en het knooppunt Rotterpolderplein... 3 kilometer file met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, welkom terug, Westluisteraars luisteraars. Deze dinsdag 3 mei, het is alweer 1 uur. We hebben het eerste uur erop zitten van de lunchroom. De twee uurtjes uh, hopen we gezelligheid op de dinsdagmiddag. Luus aan de andere kant, Jan aan deze kant. En uh, we gaan weer op zoek naar leuke nieuwtjes, mededelingen, tipjes. Uh, we hebben nog een recept, we hebben nog een artiest voor de dag Ook trouwens zometeen. Maar oh, je uh, hebt ook nog, hè? Je hebt ook nog, ja, zeker, ja zeker. Het is hartstikke druk. We gaan een uurtje vol maken. komt helemaal vol. We gaan verder met een oudje van uh, Elvis. Why must I love a heartless one Who never know the heart she's done Though love is blind, I should have known Stairs up to my room, but no one meets me in my gloom. The silence tells me she is gone. Just call me lonesome from my home. Done. Kijk, ik heb hier een testberichtje dat is, heeft te maken met onze gemeentelijke politiek. Uh, Jeroen Nobel, uh, daar wordt in ieder geval formateur in Zandvoort. Jong Zandvoort heeft Jeroen Nobel bereid gevonden om als formateur in Zandvoort aan de slag te gaan. Jeroen Nobel heeft ruime bestuurlijke ervaring en was achter en volgens wethouder in de Halemermeer. Dat was hij van 2006 tot 2014. Hij was waarnemend burgemeester Aalsmeer, 15 tot 19. En waarnemend burgemeester ten Helder van 2019 tot 2021. Uh, mede namens de fracties van Zedia, OP, Z en VVD... verzoekt Jongson voor de formateur de vorming van een coalitie van deze partijen te leiden... en daartoe uh, al datgene te doen dat kan bijdragen aan een spoedige installatie van een nieuw college. Het uh, streven is uh, om voor het zomerreces wethouders voor te dragen aan de Raad. Uh, partijen verwachten van de formateur een sturende rol op het proces van de onderhandelingen... gericht op voortgang en resultaat. En uh, daar waren gesprekken op inhoud of verhoudingen... Uh, tussen haakjes dreigen uh, te stokken, verwachten partijen... dat de formateur in staat is deze vlot te trekken. In de eerste plaats door ingrijp in het proces te doen... maar ook door inhoudelijke suggesties te doen... op basis van kennis en ervaring bij deze. En uh, nou ja, vandaag van deze kant veel succes voor deze uh, uh, formateur. Ja, altijd belangrijk. Toch? En uh, dat is Madonna. Madonna. Wie had dat niet herkend? Dat was uit haar goede tijd. Nou, ze heeft een heel goede tijd, hè? Ja, toch? Dan worden we het aan. Min of meer. dat worden we allemaal. Min of meer. Ben jij nog zo leniger als Madonna? Veel eniger. Meen je wel? Ja. Dan gaan wij Madonna vragen volgende week. en Dan gaan we het hier in de studio uitproberen. Dan gaan we het uitproberen. Oké. Okay. Wat ga jij allemaal op, nu? Nou, dus? ik, uh, ik, ik zag iets heel leuks voorbij komen. Dat is dan ook, blijkt dan weer een primeur te zijn voor Zandvoort... Want Zandvoort komt als eerste, eerste plaats ter wereld met een para-race tijdens een run. obstakelrun. En dit gebeurt tijdens het, hardem, het uh, hardem, Hemelvaartweekend van uh, 28 en 29 mei. Dan zal uh, Zandvoort opnieuw omgebouwd worden tot één groot sportparadijs. Nou, Hoe leuk genoeg, is dit? Dat nou, is toch geweldig. Ik wil, we konden wel aardig op de kaarten staan als, uh, nou, als, als een mooie gemeente, toch? Sportieve gemeente. En uh, het is belangrijk om iedereen te laten genieten van dit sportevenement. En daarom kan je al vanaf vier jaar mee meedoen. Okay. Als je dus vier bent, kan je al meedoen. Maar Spartan Race Zandvoort gaat een uniek stapje verder. Zelfs ja, dat is. De obstakelrace speciaal voor deelnemers met een de fysieke handicap. Spartan komt hiermee tegemoet aan de vraag... vanuit een relatief kleine groep van grote doorzetters... En verwelkom deze para-atleten zowel ervaren als beginners vanuit de hele wereld. Ja, dat is toch weer mooi. En uh, deze eerste edit editie mogen zij met hun buddies gratis meedoen. Ik vind dit leuk. Maar uh, is ook een bekende locatie waar het plaats gaat vinden? Nou, In het volgens mij is gaat het, het, door, het, door, spijt, het dorp, door het hele dorp heen. Het, ja. lijkt, het lijkt een beetje op wat we vorig jaar met die, met die race, dat Op de boulevard stonden klimrekken en, en dat soort dingen. Ja, oh ik, ja. Weet je, ik denk dat het was een beetje gerelateerd dat, hier is. Dat was dan ook al een soort van Sparta-race. Ja, ja, nou, het is in ieder geval op zondag 29 mei... en zal over het uh, 10-kilometer-parcours gaan. Op dit moment hebben zich al vele para-atleten para gemeld... uit Nederland, Zweden, Slovenië, Roemenië... En zelfs uh, de USA aangemeld. Het nou, is wel geweldig om zo weer als wat op de kaart te komen. In ja, de, het is in een uh, heel imposant startveld van atleten... met fysieke beperkingen zullen de hele wereld laten zien... en versteld doen staan wat toch nog wel mogelijk is met een handicap. Nou zat ik ook ergens te lezen uh, wat... Oh ja, hier. Voor kids vanaf vier jaar is er een spannende Spartan kids... Uh, voor uh, kinderen vanaf 14 jaar kan je aan de 5 kilometer meedoen en van 16 jaar zijn de overige afstanden open om in te, in te schrijven. Door ook sportievelingen met de fysieke beperkingen uit te nodigen is het voor iedereen mogelijk om spa aan Sparta en Zandvoort mee te doen. Nou, geweldig. Ik, ik vind ja. het zo leuk. We, als, we de we de, ja, een, een, als we informatie krijgen, in. gaan we steeds uh, op de kaart. Ja, woord. dit Houdt is echt heel door. leuk. Het is echt uh, heel belangrijk, vooral voor de mensen, voor de, voor de mensen die het uh, betreft. Maar ook voor ons dorp. Altijd leuk om zo op de kaart gezet te worden. Ja, ja toch? Moet je ons uh, zetten? ZFM. Ja, ZFM is onze zender. Maar we gunnen natuurlijk ook andere radioomroepen. Een beetje zendtijd. En uh, Radio Giraffe. Ken je niet? Radio Giraffe. Heel lang geleden. Wel. Ja, volgens mij heb jij die je hier je ja. ja. Met uw gasheer, Henk de Drever. Hallo mensen, eens even kijken hoor. Uh, ik heb een hard kop zeg. een Beetje door het blind gegaan vannacht. Maar goed, uh, ons telefoonspelletje. Jullie kennen dus bellen mensen voor... De Scheid van de week! Ja, de hardste scheet van de week tot naartoe was van... eens even kijken, wat een zou hier zeg, alles kwijt vandaag. Oh ja, hier, bovenaan met de scheet van de week... staat Joop Zuiderveld uit de Amperestraat. Joop kwam met zijn scheet op onze geluidsmeter op 14,3. Ah... Hallo, Radio Giraffe. Ja, met mij me Henk. Hey Bertje. Hallo. Hallo. Zeg, Bertje, ja. met, met wie zag ik jou gisteren bij de videocaiser naar buiten komen? Nee, nee, nee, nee. Dat is een veiligheid. Dat was mijn moeder, Henk. Hé, hey, zijn moeder. Mijn moeder. Schrijf toch uit, Bertje. Kop... Kijk maar uit als <laughs> jij dat al geen klein broertje maakt. <laughs> Oké, okay, Bert. Zit je klaar? Ja. Yeah. De scheid van de week. Oké, okay, ga je gang, Bertje. Komt-ie, Henk. Zet hey. hem op, joh. 1, 2, 3. Ik zal leren. Is dat alles, Bertje? Zeg nou de rand. Heb je echt niet meer in huis, joh? Nee, dat is gebeuren. Heb ik de hele week uien van lopen eten. gisteren nog een kilo bruine bonen. Ga weg! Oh ja, ken ze dan koken, die moeder van je. Jor, wat op. <laughs> Zag ze helemaal niet eruit huis. Ik in mijn hoofd, man. Nee joh, dat was niks, Bert. Ja. Meid dat je hier haalde nog ineens de twijfel. Ja. Maar ja, goed, je moet maar denken: het is een spelletje. Henk, het is maar een spelletje. Henk, het is maar een spelletje. Zo. Henk. Zegt Bertje: moet je nog voetballen zondag? Het is maar een uh, ja, uh, tegen Oranje Oh. Met conflictveld. Hé, hey, Bertje, wel. dan zou ik dat moedertje van jou maar thuis laten. Jos, ga hey. uit over de moedertje, hey. joh. De mazzel, hè? Dag. Dag. Hey. Dag. Nou mensen, je hebt het gehoord. Bertje van Ravenstem bakte er niks van. En jij weet het, al stop je die telefoonhoorn tussen je billen. Als jij maar zo hard mogelijk op Radio Giraffe komt met... De scheid van de week! En wie laat dat allemaal waaien? Bij wie kan je dat allemaal horen? Dit is Radio Giraffe op 97,8 MHz met programmaatjes en plaatjes... die zo gezellig zijn dat Hilversum ze niet durft uit te zenden. Hey. Nou, kom op, mensen, bellen! Hey, ik zit hier niet voor de katse kom. Ah! Ja, met de scheet van de week. Dag, meneer de Drijver. Meneer de Drijver, doe maar. Hallo, wie hebben we daar? Hey, wij hebben hier Van Zon uit Delft. Een uh, Delft! Helemaal uit Delft. Ja. Hallo! Hallo! Nou, Radio Giraffe komt dus tot in Delft. Ja. U hoort het zelf. Ja! Zeg, heb je ook nog een voornaam van som? Ja, uh, Robbie. Robbie. Uh, <laughs> Robbie, Zon. Robbie, wat doe je eens een beetje voor je beroep? <laughs> nou, ik kom een beetje in de Hé. Hey. <laughs> ik ben de manager van een paar groepjes hier. Oh, leuk, de... zijn we eigenlijk een beetje collega's. Ja, oké, okay, hey. wat zeg je? Ja. Nou, je <laughs> weet waar het om gaat, Robbie. <laughs> ja, ja. Uh, zit je alleen daar? Nee, zijn zijn er met een paar jongens van de sportschool. Jongen, jongen, jongen, jongen, ah, ik hoor het al. Uh, dat is hengstebal, nee, Robby. Robbie. Nee. Onze vrouwen zijn er ook bij. Oh, uh, laat <laughs> eens horen, Robby, dan. laat ik eens horen, dan. joh. Hoor Gezellige he. boel, Robby. Ja, he. Ken ik niet even langskomen, hè? Nee, he. ik ken niet. Uh, zijn geintje, hoor. Uh, ik moet werken, ja, hè? Nou, <laughs> Robbie, daar gaat hij. Ja. Heb je de horen aan je kont? Ja, de hele tijd al, joh. <laughs> ken ik? Uh, wacht even, meteen na de jingle, Robby. De scheid van de week. Nou, Robby, kom er maar in, joh. Nou, dan gaat hij hè. Op, Laat euh... maar horen. <laughs> op hoop verzekerd. <laughs> Voel je hem? Op verzekerd gaat-ie. Eén, twee, drie. Zo, hè. Ah, ah, ah. Sorry, hey. Hey. <laughs> Heb je nogmaals, mazzel dat geen geur radio? Zo, jongen, ah. daar slaat onze meter bedden vanuit zijn kastje, hey, jongen. Moet je dat uh. nou die doopje controleren, uh. hè? 22 ah. op de meter. Nee, en nu, luister <laughs> zelf maar. Johan! Hey. Hey, DE scheid VAN DE WEEK! Ja, gefeliciteerd daar in Delft, hè. Ja... Nou, te gek, hoor, Robbie Van harte, Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. Dus de hoofdprijs voor de scheid VAN DE WEEK... gaat naar Robbie van Zon in Delft. En die hoofdprijs is... een origineel Vandria-pistool type Browning. met een doos met 500 scherpe patronen. Nogmaals van achter. Hij ah, was nog, ah, nog lekker op zijn hart hoor. <laughs> ik bedoel, ik kan ook boeren laten dat je. Nee, eh, schij uit jongen, laat maar zitten. Jouwe. Nee, joh, kom. Straks knal jij <laughs> ons nog van de band. hè? Okay. nee, Robbie, blijf nog even aan de lens. Ja, voor je adres en uh, waar je woont en zo. Eh, hè. Ja. dan draait Radio Giraffe. het station dat in de toekomst kijkt. In de tussentijd een plaatje. Ja, joh! Radio Giraffe presenteert de uitsteekschef van deze week. Ja, en dat is de nieuwste van slappe Simon de Nijzeren uit de Wermersstraat. Speciaal voor alle doorgezakte Radio-Giraffen-luisteraars met een houten kop. Tienmaal maal daags. Ja, het is weer geweldig, Kotembi. En wat uh, hebben die mensen toch een heerlijke humor neergezet? Dus, hè? Ja. Fantastisch en, uh, en zo, zo veel ook, hè? Er zijn zoveel CD's uitgebracht. En die programma's waren zo mooi. En die vieze man. En, en dat soort dingen. Ik vond het altijd heerlijk humor. Maar we gaan uh, verder met wat de, anders. We gaan verder met de artiest van de week. Vindt oh ja, dat? ja, ja die hebben we, ook al. Och, na bier. van de dag dan he, in dit geval. Want uh, uh, we hebben twee nummers. Ik ga het eerste nummer opzetten. En als we nou zo spreken dat, dat dit, na dit nummer jij even zijn levensloop een beetje gaat vertellen. Nou, dat heb je even. Ja, maar goed. Uh, we gaan vast het eerste nummer. En uh, herkenbaar voor uh, iedereen. Ja, okay. ja, dan weet je ook gelijk dat het lang duurt. Ja, toch? Dat levensverhaal. Even kijken hoor, want uh, hij moet wel ver komen. Ja, hij moet heel ver komen. Weet je nog waar hij is dan ongeveer? Want hij is een paar keer verlegd. Ja, begrijp in niet allemaal. <laughs> hij is een paar keer verlegd. This is This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing without a woman or a girl Oh A man needs a woman A man got to have a woman He needs a woman or a girl He needs a woman a man make everything he can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 Ja, natuurlijk. Wie wist dat... Uh, dat is toch uh, duidelijk door wie dat was. Hè? Dat was... Uh, ja, uh, Mr. James Brown. Uh, ja, en uh, als jij nou even... zijn levensverhaaltje gaat vertellen... Nou, dat, uh, dan in dan in zijn geval. we morgen ja. klaar. Nou, maar ik doe nu. het even in kort. En dan gaan we daarna nog een tweede nummer van hebben. Ja. Het is uh, in ieder geval... een en al mysterie en criminaliteit... rond deze James Brown. Uh, algemeen bekend als... The Godfather of Soul... James Brown zou geboren zijn eigenlijk in Bournemouth, South Carolina... in, denken ze, 1933. Maar sommige bronnen beweren ook wel dat hij in uh, 1928 is geboren. In ieder geval is hij geboren. Omdat zijn ouders niet voor uh, hem konden zorgen... Uh, groeide hij op in het bordeel van zijn tante... en dat heeft hem lichtelijk gevormd. Zo werd hij op 16-jarige leeftijd veroordeeld voor een gewapende overval... En uh, daar werd hij ook voor berecht. Na drie jaar uh, gevangenisstraf werd hij op voorspraak van Bob Bobby Beurt... vrijgelaten op voorwaarde dat hij een baan zou zoeken. Nou, dat is gelukt. Na een korte sportcarrière in boksen en baseball... zocht hij zijn heil in de muziek. Uh, hij was uh, vier keer gehuwd, Onder andere met uh, Adriana Rodriguez... Dit huwelijk hield twaalf jaar stand tot zijn vrouw in 1996 overleed. In datzelfde jaar trouwde James Brown uh, voor de laatste keer met uh, Tommy Ray Heine. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Brown wordt vaak uh, the Godfather of Soul, Soul Brother No. 1 en Mr. Dynamite genoemd. In 1983 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame... In 1986 in de Rock and Roll Hall, Hall of Fame en in 2006 in de UK Music Hall of Fame. Naast zijn muzikale carrière werkte Brown ook aan een zakencarrière... en bouwde hij een imperium op van radiostations, hotels, clubs en restaurants. Toen zijn succes afnam was hij gedwongen bijna zijn hele zakenimperium te verkopen... Eind jaren tachtig moest Brown opnieuw enkele jaren in de gevangenis doorbrengen... nadat hij mensen met een geweer had bedreigd en zijn arrestatie wilde ontlopen. Na zijn vrijlating in 1991 toerde hij als levende legende over de wereld. In december 2004 werd, hij, werd bij James Brown prostaatkanker vastgesteld... En hij overleed op 73-jarige leeftijd op eerste kerstdag 2006. Nou, wat heeft deze man toch een roemrug verloren? Nou, maar eigenlijk. toen was het nog niet afgelopen hoor. Oh! En door een, een interne familiestrijd is het stoffelijk overschot daarna meerdere malen verplaatst. En zijn volgens weduwe Tommy Ray Heini zijn benen geamputeerd voor DNA-onderzoek. Echter werd op 13 februari 2020 bekendgemaakt dat er een onderzoek gestart is naar de doodsoorzaak van Brown. Omdat uh, Browns voormalige woordvoerder Jacques Hollander zegt te kunnen bewijzen dat hij destijds werd vermoord. Ja. Wordt Vervolgd. Nou ja. Ja, het is ja. een bewogen leven voor en na. Zeker. Jeetje. Maar hij heeft wel uh, opgegriffen van zal hele goede muziek. Hij heeft hele goede muziek. Laten, muziek laten en, we het uh, zo maar herinneren dan. Nou, dat gaan we dan doen met een andere klapper toen van hem. En dat is wat hier. Zoals, oh, Up inside, and what makes a man give up his pride? What makes a man feel he's begun to fail, and when he can't win? He thinks he's in jail, tell me. Say it again. Say it again. I ask you. What makes man stop tiring? And who's the only one can stop a baby from crying? Uh, the supreme being will always beat you and I sin. The supreme being will always beat you and I sin. Because. right here. Woman, I want to say a woman's prayer right here. Woman, oh, woman, thank you for being such a bright, shining star. Woman, woman, And thank you for being oh, woman, as wonderful as you are. My mother was a woman. And she still is as uh, van onze artiesten, de dag. James Brown uh, Woman was het laatste. En uh, echt een zo van heel, heel lang geleden. Eigenlijk wel, dit toch? Mm -hmm. Ja. Um, we gaan even zo doen. Dus we gaan rustig instrumentaal tussendoor doen. En daarna het weer berichten. Kijken of we de mensen blij kunnen maken. Zoals we dat doen. Ja, oké. Okay. is Adem. ook goed. Ik heb, uh, ik heb uh, deze. Twee okay. Ook nog. Oh ja, nou die gaan we ook nog doen. Naar deze van Kenichi. Sentimental heette dit nummer, uit de uh, saxofoon van Kenny G geblazen Klonk werd. Klonk heel zwoel. Heerlijk, heeft van die mooie muziek gemaakt. Zullen we kijken of het weer ook zo zwoel wordt? Nou, ik denk dat alleen de stem waarmee jij het doet, dat moeten mensen <laughs> al uh, zwoel genoeg vinden, denk ik. Luus, dus ga je gaan. Uh, Na een overgrote en aangename maandag, met een middagtemperatuur van ongeveer 17 graden, ziet het weer beter op deze dinsdag heel anders uit. Er trekken vrij veel wolkenvelden over de regio. En de zon is vandaag wel te zien, ongeveer zes uurtjes. En uh, vanmiddag zal die dan ook wat vaker schijnen dan, uh, vanmorgen die, dan wat hij vanmorgen heeft gedaan. Het blijft op, uh, uh, op wat lokaal gespetter droog en er waait een matige noordenwind. De temperatuur komt uit op maximaal 14 graden. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of vier. Morgen zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Heel lokaal is een bui niet uitgesloten, maar over het algemeen blijft het droog. Het wordt opnieuw 14 graden en er waait een zwakke veranderlijke wind. Donderdag. De bevrijdingsdag schijnt de zon flink, het blijft droog en er waait een zwakke tot matige westerwind. Daarmee wordt wat zachtere lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar 16 graden. Vrijdag is er een mix van zon en wolken, er is een kleine buienkans en het wordt 18 graden. In het weekend schijnt geregeld de zon, het blijft droog en het wordt beide dagen ongeveer 17 graden. Na het weekend wordt het warmer, met temperaturen die oplopen naar waarde rond de 20 graden. Later in de week komt mogelijk zelfs de 25 graden dichterbij. Nou, nou, nou. Maar helaas, dat is nog ver weg. Ja. Dus moederdag is Lekker. aanstaande zondag. Is moederdag ziet er leuk uit. Oké. Okay. Nou, dan heb ik hier ook nog de snelste ondernemer van Zandvoort. Want die moeten we ook nog eventjes ingooien. Ja, uh, er is een nieuw ondernemersplatform uh, opgericht in Zandvoort... en omdat te promoten werd de afgelopen weken reclame gemaakt. <tiek> Eerder dit jaar heeft de gemeente het online ondernemersplatform gelanceerd... en hierop is alle belangrijke en actuele informatie... voor en door Zandvoortse ondernemers te vinden. De eerste vijf ondernemers die zich de afgelopen weken hadden geregistreerd... voor dit digitale platform, konden dinsdagochtend strijden... om de titel de snelste ondernemer van Zandvoort... En dat werden acht en volgens Chris Schotanus, Laura, Laura Bluis, Laura Bluis uh, Remi Zwemmer, Dolle Fiets van Meenkorst en Dylan de Boer, alle ondernemer in Zandvoort. Zij waren de snelste en mochten het de dinsdagochtend laten zien en gingen met elkaar de strijd aan op het circuit van Zandvoort. Het begon met een supersnelle rit over het circuit naast een autocoureur van Race Planet. Daarna begaven zij zich naar de Skybox van Race Square, waar tientallen race simulatoren staan opgesteld. Na het oefenrondje volgde de echte Formule 1 race over het circuit. En het werd een nek-en-nek-race. En spannend tot het laatste moment met de uiteindelijke winnaar Chris Schotanus. Gevolgd door Remy Zwemmer op een mooie tweede plaats. En op de derde plaats eindigde Dylan de Boer. Uh, als de ondernemer zich ook wil aanmelden... Dan die, ja, dat kan op ondernemersplatform.nl. Ik herhaal ondernemersplatform.nl. En het is best een uh, leuk initiatief. Ja, yeah, vind ik ook.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 Before. Lekker nummer. Luus, heb jij uh, een recept deze week? Ik heb een uh, moederdag recept. Oké. Okay. Ja. En die, die is het voor handen nu? Ja, die heb ik, ja. Oké, okay, nou, wacht wat. Uh, wat heb je voor de moederdag sandwich met aardbei op een stokje? Wat heb je ervoor nodig? Ik denk aardbeien. Ja, okay. dat heb je goed. Oké. Okay. Drie sneetjes, uh, casino brood ook, heb je ook nodig. Ja. Inderdaad, vier grote aardbeien. Het, het, het is voor drie stuks, dus ik zou wat meer aardbei halen als je een visite krijgt. Hè? Want uh, moederdag is toch moederdag, toch? Het is moederdag, ja. Twee eetle eetlepels roomkaas, drie eetlepels aardbeienjam, één eetlepel margarine of boter, twee eetlepels hagelslag. Het wordt steeds lekkerder, vind je niet? Ja, en zoeter. Drie prikkers. En zo'n hartjesuitsteker, die vormtjes, weet je wel. Ja. Nou, wat heb je nog meer nodig? Prikkers en hartjesuitsteker. Ja, dat dacht ik al. Steek de hartjes uit het brood. Je haalt vier hartjes uit ieder sneetje. Neem drie brood, broodhartjes en besmeer deze met boter of margarine. En bestrooi deze daarna met hagenslag. Neem drie andere broodhartjes en besmeer deze royaal met roomkaas. Snijd de aardbeien in dikke plakken en leg een plak op de met roomkaas besmeerde hartjes. Neem drie andere broodhartjes en besmeer deze met jam. Prik een stuk aardbei aan een prikker en schuif naar boven. Maak torentjes van de broodhartjes met hagenslag, een broodhartje met roomkaas en aardbei en broodhartje met jam. En dek af met een los broodhartje. Er zijn wel heel veel broodhartjes. Ja, zeker. Ik ga het toch wel je hart krijgen. Nou, steek de prikker midden in het torentje... en serveer de drie prikker op een feestelijk bordje... en garneer eventueel met overgebleven stukken aardbei. Nog een tip. Gooi het overgebleven brood niet weg... maar maak er later crotons van voor in de soep of een salade. Het is ook lekker om er wentelteefjes van te maken... Maar dan dus in stukjes. Of voor de vogeltjes. Of voor de vogeltjes. Dat kan ook, ook. Uh, Wil je het recept nog terugzien? Dat kan, dat kan je op uh, recepten.nl. En ja. als je denkt, van, nou, ik vind het hartstikke leuk... maar uh, eigenlijk verdient uh, mijn mama uh, een gewoon lekkere etentje... dan zou ik die lekker doen. Ja, nou, het klinkt allemaal leuk. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dat het uh, de moeders... Uh, Verwend worden. Verwend worden gewoon, Alles zondag. mag weer, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ze hebben dat twee, drie jaar moeten ontberen. Ja, uh... moederdag. Nou, We hebben hier nog, dat is ook uh, misschien al bekend... maar we gaan nog even opnemen, circuit Zandvoort... dat ze wederom gelijk hebben gekregen in de ja, stikstofzaak. Goed, hè? Dat, uh, goed, we gaan het even voorlezen voor onze luisteraars... die het nog niet mochten weten. Uh, de rechtbank Noord-Holland heeft het uh, CMCOM circuit Zandvoort gelijk gegeven... in de zaak over de stikstofberekening en de natuurvergunning van het circuit. Deze uitspraak bevestigt dat het circuit zorgvuldig te werk is gegaan. De procedure was aangespannen door een aantal natuur- en milieuorganisaties... De rechtbank die, die stelt ook voor vast dat circuit Sanford een bestaand recht heeft om onbeperkt het hele jaar het circuit te gebruiken en ook grote uh, evenementen te organiseren. En de Dutch Grand Prix valt nadrukkelijk onder dit bestaande recht, dacht ik ook. Ja. Oh. Circuit directeur Robert van Overdijk is dan ook verheugd met de uitspraak, maar veel belangrijker is het feit dat we door kunnen gaan met de jaarlijkse exploitatie van het circuit inclusief de organisatie van de Formule 1, dus Grand Prix. Niet alleen voor ons, maar vooral voor de regio... omdat het evenement zorgt voor een economische impact van vele miljoenen. Het, uh, hij geeft ook aan dat, het, uh, dat hij graag in gesprek blijft met de natuur- en milieuorganisaties... over het afstemmen van de lange termijnplannen van het circuit... en uh, de impact daarvan op het milieu. Uh, al met al is dit de 34ste juridische procedure... waarin wordt vastgesteld dat het circuit voldoet aan de wet- en regelgeving... Uh, nou ja, dan kunnen we ons nu weer richten op het echt belangrijk is... het voorbereiden en het organiseren van de Dusk Grand Prix 2022. En lieve mensen, het is zo september. En dikke punt erachter nou eens een keer. Dat bedoel ik. Kiss me hard before you go.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 We van lange en uh, Zijn we uitgekomen voor deze twee uur lunchroom. We hebben het ook weer gezellig gevonden. Tenminste, wij sowieso, hè Luus? Jawel, ik heb het leuk gehad. Dat bedoel ik. wel En van uh, onze luisteraars ook tevreden zijn het zijn ook. We hebben geprobeerd wat wel lekker van alle soorten muziek te draaien. Wat ons betreft uh, gaat het tot de volgende week uh, dinsdag. Ja, Nog een oké. fijne dag. En... Uh, alle wordt lekker gewend. Een hele fijne moederdag, inderdaad. Nou. En uh, de bonstvertret, uh, zeggen altijd maar, dat ding aan elkaar en blijven gezond. En tot uh, volgende week in staan.